B.fm Dit is Radio 1. 12 uur, het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Afghaanse vertegenwoordigers roepen Tweede Kamer... op politietrainers naar Kunduz te sturen. Nederland wereldwijd twaalfde met het aantal kankergevallen... En Palestijnen verdeeld over uitgelekte berichten over de vredesonderhandelingen. Vanmiddag is het bewolkt. Uh, het wordt geleidelijk droger. Hier en daar komt de zon er zelfs door. Er staat een matige noordwestenwind. Het is zo'n 7 graden. Ook morgen nog bewolkt en regenachtig. Daarna wordt het droog, maar ook kouder. De Tweede Kamer houdt vandaag de hele dag een hoorzitting... over de voorgenomen politiemissie in Afghanistan. Voor- en tegenstanders komen uitgebreid aan het woord. Verslaggever Wilco Boom volgt de hoorzitting. Wilco, uh, was de boodschap tot nu toe? De Nederlandse politietrainingsmissie die het kabinet erheen wil sturen... 550 politiemensen en militairen... is meer dan welkom in de provincie Kunduz. Dat is de centrale boodschap tot nu toe. En dat is ook niet zo gek, want dat, is een, uh, dat waren vanochtend alleen... vertegenwoordigers van Afghanistan en van de autoriteiten in Afghanistan... en van de mensenrechtenorganisatie. Uh, uh, een van de mensen die daar het woord voerden... was de minister van Binnenlandse Zaken, Mohammadi. Dienstwoorden werden in het Nederlands vertaald en hij zei onder andere het volgende: "Ik ben overtuigd dat de Nederlandse trainingmissie zal een levensbelangrijke rol in het gebied van verhoging van politiebekwaamheid en capaciteit spelen." Ja, dat was dus uh, minister uh, Mohammadi uh, zoals hij werd vertaald. En ook generaal Patang voerde het woord. En die zette daar uiteen dat er dringend behoefte is... aan die politietrainers uit, uit, uit Nederland. En ze verzekerden ook dat die Nederlandse politiemensen... en die Nederlandse militairen niet zullen worden ingezet voor gevechtstaken. Waar een deel van de Tweede Kamer erg bang voor is. Nou, en ook uit andere hoek kwamen er positieve geluiden. Namelijk van mevrouw Samar... van een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie uit Afghanistan. En final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 Terrorist. Mevrouw Sammer van een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die ook pleit voor die politiemissie. Um, Wilco, die, die, die hoorzitting zo belangrijk... omdat ze het nog niet weten eigenlijk in Den Haag? Ja, daar komt het inderdaad wel op neer. Er zijn natuurlijk een paar partijen die het uh, op hoofdlijnen wel weten. VVD staat er positief tegenover. CDA staat er positief tegenover. Maar heel veel andere partijen weten het nog niet. Ze hopen hier de informatie te krijgen die ze nodig hebben... om te beslissen of ze die voorgenomen politietrainingsmissie gaan steunen. En het is vooral belangrijk voor D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Want uh, die zijn er nog niet uit. En... Uh, van hun oordeel is afhankelijk of die missie er komt. Want als zij met z'n drieën ja zeggen, dan is er een kamermeerderheid. Ja. Als één van deze drie partijen nee zegt, dan komt er geen kamermeerderheid. En dan kan die missie dus niet doorgaan. En weet jij wanneer ze knopen gaan door, hierover? Dat gaat later deze week gebeuren. Woensdag is er een, begint het grote debat over die voorgenomen trainingsmissie. Dat wordt donderdag afgerond. En als er geen gekke dingen meer gebeuren, dan weten we dus donderdag... of er al dan niet een kamermeerderheid is voor het besluit van het kabinet...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 Demonstranten eisen het aftreden van Ghanouchi en alle andere bewindslieden... die onder de gevluchte president Ben Ali hebben gediend. De premier zegt dat hij opstapt na de verkiezingen... die na verwachting binnen een half jaar worden gehouden. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. Vandaag is een lijst bekendgemaakt met de landen waar kanker het meest voorkomt. En wat blijkt, Nederland staat op die lijst twaalfde. Sabrina Schouw van het Wereldkanker Onderzoekfonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Een twaalfde plaats voor Nederland. Dat is ja. redelijk hoog, hè? Dat klopt, het is zeker redelijk hoog. En hoe kan het dat Nederland zo hoog staat? Dat kan gedeeltelijk verklaard worden door een goede diagnose en registratie in Nederland. Maar een andere hele grote belangrijke rol spelen voeding en leefstijl uh, ook in Nederland bij het ontwikkelen van kanker. Dus doordat het goed geregistreerd wordt zegt u, ja. doordat het allemaal uh, snel wordt, uh, wordt opgespoord, uh, uh, ja, signaleer je het ook vaker? Je leert het vaker, omdat het inderdaad goed wordt opgespoord en ook goed wordt geregistreerd. Dus natuurlijk ja. in, in arme landen gebeurt dat minder. Maar daarnaast spelen voeding en leefstijl ook een grote stijl, of een grote, grote rol. Die is dus niet best. Die kan zeker verbeterd worden. Ja. Nederland kent een hoog percentage rokers, uh, kent een hoge alcoholconsumptie en ook een toenemend aantal mensen met overgewicht. En dat zijn risicofactoren voor kanker. Ja. En, en die komen vooral in westerse landen, want Denemarken bijvoorbeeld staat eerste op die lijst. Zijn ja, het klopt. vooral westerse landen die boven in die top staan? Ja, het zijn voornamelijk westerse landen, eh, voornamelijk ook Europese landen. Eh, om een voorbeeld te geven, de enige niet-Europese landen die genoemd worden zijn bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten en Canada. Allemaal landen met hoge inkomens. En die hoge inkomenslanden die kennen toch een bepaalde leefstijl. Ja. Ja, en dat is toch een leefstijl met vaak meer overgewicht, minder beweging, uh, ja, meer alcohol. Um, hoe, hoger, is... hoe hoger de welvaart, hoe hoger het risico op, uh, op kanker? Ja, dat kunnen we inderdaad wel zeggen, ja. ja. Is er ook een verschil in het aantal mannen en vrouwen dat uh, in Nederland uh, kanker heeft? Ja, er is zeker uh, een verschil. Als we kijken naar de wereldranglijst, staat uh, Nederland wat betreft de mannen op de 24ste plaats. En wat betreft vrouwen op de vijfde plaats. Hoe, hoe kan dat? Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat uh, in Nederland een hoop vrouwen borstkanker krijgen. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. We staan daar wereldwijd op de vierde plaats. Wat natuurlijk een grote invloed heeft op, ja, op de algemene vormen van kanker. Waardoor we hoog eindigen op de vijfde plaats. En is, is dat ook vergelijkbaar met andere landen? Dus dat, dat mannen relatief lager staan weer uh, dan, uh, dan, dan vrouwen? Ja, als we kijken bijvoorbeeld naar Denemarken, uh, zie je ongeveer een vergelijkbare trend. Okay. Ja. Goed, Nederland de twijfelachtige eer dus om op twaalfde te staan... op de lijst van landen waar kanker het meest voorkomt. Mevrouw Schouw van het Wereldkankeronderzoekfonds, dank u wel. Axo Nobel bouwt in Brazilië voor 90 miljoen euro een fabriek... die grondstoffen gaat leveren voor de papierindustrie. Het is de grootste investering van het Nederlandse chemieconcern in Zuid-Amerika. In die nieuwe fabriek worden chemicaliën gemaakt voor de productie van pulp... Brazilië wordt namelijk de grootste papierfabriek ter wereld gebouwd. Die moet volgend jaar gaan draaien. Oxo Nobel wil de komende jaren nog meer investeren in Brazilië. Het is de bedoeling dat de omzet wordt verdubbeld tot anderhalf miljard euro. Aan de Palestijnse kant is verdeeld gereageerd op de uitgelekte documenten van de vredesonderhandelingen tussen Palestijnen en Israëliërs. Gisteren, en u heeft daar vanochtend het een en ander over kunnen horen al, publiceerde de Britse krant The Guardian en de tv-zender Al Jazeera geheime documenten over de vredesonderhandelingen. Uit die documenten blijkt dat de Palestijnen vergaande concessies wilden doen in hun gesprekken met Israël. Sander van Hoorn, onze correspondent in Tel Aviv. Sander, door wie is er gereageerd? Door Hamas bijvoorbeeld. De Palestijnen die aan de macht zijn in de Gazastrook die zeggen... zie je, onze leiders zijn niet te vertrouwen. We hebben het altijd al gezegd en het is tijd dat ze aftreden. Want zij vertegenwoordigen niemand meer. Uh, aan de andere kant dus net bijvoorbeeld een persconferentie van iemand uit het kamp van de Palestijnse president, een van de onderhandelaars die zoveel concessies gedaan zou hebben, die zegt dat de boodschapper van dit bericht, dus Al Jazeera, dat die het helemaal fout heeft gedaan. Dingen uit hun context getrokken, dingen bij elkaar verzonnen met andere woorden. De boodschapper is de boosdoener, is de boodschap daarin. Uh, als je met Palestijn op straat spreekt, dan hoor je eigenlijk alle geluiden daartussenin hoor je wel. En natuurlijk boven alles uh, de kritiek op Israël. Uh, als de als Palestijnen deze concessies willen doen en Israël gaat daar al niet mee akkoord... dan, zeggen veel Palestijnen, is het volstrekt duidelijk dat Israël geen vrede wil. Ja, nou is het al behoorlijk verdeeld tussen Hamas en de, de, de aanhang van uh, Abbas. En, uh, wat, wat, wat heeft dit nou voor gevolgen voor de Palestijnse uh, politiek, dit lekken? Ja, dit gaat eh, nog meer verdeeldheid eh, veroorzaken natuurlijk. Want ook al blijft de Palestijnse president en zijn onderhandelingsteam zitten... dan nog zullen ze natuurlijk in het, eh, de toekomst minder eh, concessies kunnen doen. He, je kan je voorstellen dat als het publiek weet wat er achter de gesloten deuren gebeurt... Eh, dat ze dan achter die gesloten deuren in het vervolg wel voorz voorzichtiger eh, zullen zijn. Maar ze kiezen volgens nog dus voor de aanval... en zeggen dat er in feite weinig klopt van deze berichten. Ja. En de, de, de, de andere kant, Israël, is daar al gereageerd? Officieel uh, niet. Uh, het team van uh, premier Omert, destijds premier Omert, die zegt dat bepaalde delen kloppen, maar uh, een van de Israëlische onderhandelaars, toen uh, minister van Buitenlandse Zaken, Tsipi Liefny, die zegt dat er toch wel heel veel onjuistheden in zitten. Ook daar dus weer die ontkenning. Uh, officieel is er nog niet gereageerd, maar voor Israël kan het toch ook wel lastig worden, hoor, want uh, zij staan nu natuurlijk wel in de hoek van de partij die ondanks alle concessies van de Palestijnse kant uh, uh, er niet op ingingen en misschien dat dat gaat leiden tot druk uit bijvoorbeeld Europese landen... dat regeringen daar zeggen, Israël, als je hier al niet mee akkoord kunt gaan... waarmee dan wel, kom nu eerst zelf maar eens over de brug. Er lijkt geen winnaar te zijn in deze, Sander. Nee, dat is inderdaad, behalve misschien... Ja. Uh, de tegenstanders van de Palestijnse president. En uit die hoek moet je dus ook zoeken dat deze lek vandaan komt, denk ik. Okay. Sander van Noorn in Tel Aviv. Sport. Ja, de tennissers op de Australian Open die zijn aan de tweede week begonnen... Mark Braster hier aangeschoven. Mark, uh, Nadal in de achtste finale tegen Silic. Hoe gaat het daar? Nou, voor Nadal uh, gaat het goed. Hij heeft de eerste twee sets gewonnen. 6-2 en 6-4. Uh, en zojuist, ik denk, de beslissende break geplaatst in de, in de derde set. Het was 3-3. Uh, Tot 3-3 ging het gelijk op. Ja, en toen brak uh, Nadal de service van Silic daar dus 4-3 voor. Ze veert nu zelf om op 5-3 te komen. Ja, en Nadal, kennende en de manier waarop hij speelt, geeft hij dit niet meer weg. Oké. Okay. Uh, verrassingen vannacht, hè? Loopt ja, dat? eindelijk. Uh, de eerste week was een beetje voorspelbaar en daardoor een beetje saai. Maar vannacht, ja, de, de grootste verrassing tot nu toe een jonge Oekraïner, Alexander Dokopolov, die speelde tegen Robin Söderling. De eerste set niks aan de hand voor Söderling, die niet heel goed speelde, maar die eerste set 6-1 won. Ja, en toen kwam die Dokopolov terug, die die, die, die die greep Söderling bij de en liet hem niet meer los. Er speelde fantastisch tennis, maakte heel veel uh, directe punten, heel veel winners, vooral met zijn Het Staat hij ook onbekend, die jongen? Maar goed, een top 50-speler, dus dat had eigenlijk geen probleem voor Söderling mogen zijn. Maar ja, hij ging er in uh, vijf sets af. Dus zich uh, een jongen die Ja, het is wel een jongen die, die die, die redelijk nieuw is, inderdaad. Staat wel in de top 50. Dus relatief nieuw is hij ook niet. Maar het lijkt allemaal nu op, op, op zijn plaats te vallen bij hem. Speelt een beetje in een onorthodox spelletje. Heeft een mooie backhand waarmee hij veel, veel sliced. Ja, dat zie je niet zo heel veel in, in het mannentennis. Het is veel power tennis, veel spin met die backhand. Maar hij sliced. En ja, haalt daarmee Zeudeling in dit geval toch, uh, toch uit zijn ritme. Toch uit de partij. En daardoor ja. wint hij. Maar we gaan, nog, we gaan nog veel van deze jongen horen, absoluut. Okay. Uh, en en Reva, de laatste naam die ik heb laten vallen. Ja, Zwonareva, er is zin. In nummer twee bij de vrouwen. Na het vrouwentoonnoord. Gaat redelijk uh, voorspelbaar. Daar niet echt hele grote verrassingen verwacht Vannacht ook niet. Uh, Swonoreva uh, t -t tegen Benezova. De, de Tsjechische. 6-4 en 6-1. Dus uh, Reva, uh, gewoon door zoals je mag verwachten van haar. Speelt, speelt goed. Doet het eigenlijk altijd goed de laatste tijd op de Grand Slam toernooien. Finale Wimbledon. Finale US Open. Ja, en als ze zo blijft spelen dan kan ze hier ook uh, de finale gaan halen. Oké. Okay, dus uh, met uitzondering van Dolke Polof en Södering gaat alles uh, volgens de planning? Gaat alles nog uh, zoals het moet, ja. ja. Oké. Okay, dankjewel. Mark Brasser. De strijd in het American Football om de Super Bowl gaat dit seizoen tussen Pittsburgh Steelers en Green Bay Packers. De Steelers schakelden de New York Jets uit en de Packers waren te sterk voor de Chicago Bears. De finale van een van de grootste sportevenementen is 6 februari in Dallas. En squasher Laurens-Jan Anjema heeft zich in New York geplaatst voor de kwartfinale van het Tournament of Champions. Een van de belangrijkste toernooien op de World Tour. Hij was te sterk voor de Zwitser Nicolas Muller. In de kwartfinale speelt Anjima tegen de viervoudig wereldkampioen Amrush Shabana. Die komt uit Egypte. We zijn aan het eind van deze uitzending. Nog één keer de belangrijkste punten. De Nederlandse politietrainingsmissie is meer dan welkom in de Afghaanse provincie Kunduz. Zo hebben Afghaanse vertegenwoordigers laten weten tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer. Nederland staat internationaal op de twaalfde plaats met het aantal kankergevallen... Aan de ene kant is er een goede diagnose en registratie. Aan de andere kant zijn er veel mensen die roken, drinken en overgewicht hebben. En verdeeldheid aan de Palestijnse kant over de uitgelekte berichten over de vredesonderhandelingen. Daaruit blijkt dat het bereidheid was tot vergaande concessies met Israël. Dit is Radio 1. CRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Henk Jan Smits was het vleesgeworden jurylid bij talentenjachten. Maar intussen is hij veel meer. Presentator bij SBS bijvoorbeeld. En vanavond samen met Frits Sissing de host van de Beeld en Geluid Awards. In het mediaforum presentatrice Katrien Keel en blogger en columnist Luc Koeman. En het is maandag en dus gaat het weer eens over Boer zoekt vrouw. Waarin gisteravond bleek dat Boer Richard er een dubbele agenda op nahoudt. Het is geen spelletje Richard. Nee, absoluut niet. Je bent Zo, op zoek naar een vrouw. Absoluut niet. Inderdaad, ik, ik haat spelletjes. En wie wordt de nieuwskenner van week 4? De eerste kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz is Rutger Werkhoven uit Groningen. Dit is Radio 1. Lunch. beginnen met het medianieuws van vandaag. In Pakistan bestaat een dodenlijst met journalisten, meldt de internationale journalistenorganisatie INSI. Dit jaar zijn daar al twee journalisten gedood. In heel 2010 werden 16 mediamensen vermoord. Wali Khan Babar, die een maand geleden werd vermoord, stond op nummer 1 van de lijst. De journalisten op dode dodenlijst zijn voornamelijk leden van de Pashtun-stam. Insi heeft de Pakistanse regering opgeroepen om het geweld tegen journalisten te stoppen. En weer is het record gebroken. 5,1 miljoen mensen keken gisteravond naar Boer Zoekt vrouw. Vorige week bereikte het KRO-programma van Yvonne Jaspers al de top 5 van best bekeken niet-sportprogramma's met 4,9 miljoen kijkers. Kijkcijferexpert expert René Van Dammen werd daarom in de wereld Draait door gevraagd waar de top ligt van deze show. De 5 miljoen-grens is net niet gehaald. Nee. Er komen nog heel veel afleveringen plus een finale. Waar gaat dit waar, waar, met, met jou verstaan? Oh, er verstand. komen nog een paar honderdduizend bij, misschien wel richting 5,5 miljoen. De komende weken kunnen we dus meer boerzoekfrau records verwachten. In 1986 zei ze, maar buurman, wat doet u nu? En nog steeds is ze razend populair bij de mannen. Iets meer dan duizend mannen hebben zich intussen aangemeld voor de nieuwe show... waarin Tatjana Simic op zoek gaat naar een nieuwe man. Veel van die mannen zullen teleurgesteld worden... want maar 15 komen erin in aanmerking voor een date met de seksbom. De datingshow Wie kiest Tatjana is vanaf vrijdag te zien op RTL 4. Erik van Tijn krijgt een grote stem in welk lied de drie J's gaan zingen... op het Eurovisie Songfestival in Duitsland. De Tros zendt zaterdag het Nationale Songfestival uit... waar vijf liedjes worden gekozen. Het publiek heeft 50% van de stemmen en een jury... met onder andere René Vroger, Hint en Annemiek Schollaat. De andere helft. En vandaag is dus bekend geworden dat ook Erik van Tijn in die jury gaat zitten. Groot Radio, dat is het christelijke radiostation op 1008 AM. Middengolf dus probeert op een bijzondere manier aan inkomsten te komen. Om twee uur vanmiddag opent het Groot Nieuws Radio benzinestation. Per verkochte liter benzine gaat er vijf cent naar Groot Radio. Peter Boel is de mediaadviseur van dat radiostation. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe komt, dat, hoe komt u bij dat idee? Ja, er is een, een businessclub-lid uh, in de omtrek uh, op het idee gekomen om ons uh, extra te, te helpen financieel. En je hebt gezegd, nou, we gaan één tankstation gaan we omdopen tot groot tankstation. En hoe werkt het dan precies als ik daar tank? Uh, nou, u kunt via onze website een, een pasje aanvragen. En uh, via dat pasje kan er getankt worden diesel en benzine. Ja. En dat is gewone benzine, ja, gewone diesel. Ja, dat is gewone diesel. Er zit geen groot nieuwsgeurtje uh, doorheen. Ja, een groot nieuwsgeurtje eraan, ja. <laughs> en de auto rijdt er net zo ver mee. Ja, ja. ja. ja en maar ja. hoe werkt het dan? En dan krijgen jullie een deel van, uh, van, van het geld wat ik daar tank, dat gaat naar het radiostation. Ja, dat gaat naar het radio, ja, naar het radio toe. Uh, er zit vijf zit cent inderdaad per liter zit er tussen. En uh, zo genereren we met elkaar een stukje inkomst. En kunnen we zorgen dat het uh, evangelie van, van Jezus Christus uh, in de eten blijft. Via de benzine. Via de benzine, ja. Denken ja, ja. met passie. Maar is het zo dat ik eigenlijk meer betaal bij jullie? Nee, nee. Het is zelfs goedkoper als, uh, als in Omtrek. En uh, ja, we steunen dus uh, een heel goed doel daarmee. Ja, ja, ja. De, ja en, en toch, want ik, ik herinner me eerdere acties. Het was volgens mij zelfs een keer een oproep dat mensen werden gevraagd... om ook een handje uit de mouwen te steken als je kon schoonmaken en zo. Uh, er werd, werd gevraagd om de kantoren, de kantoren van Groot Nieuws Radio schoon te maken aan luisteraars. Het, het gaat financieel dus nog niet echt heel goed. We zitten in een, in nog steeds in een op, opstartfase. Radio maken is duur, dat, dat weten jullie natuurlijk ook wel. En um, ja, als we met elkaar de handen uit de mouwen steken, dan, uh, dan gaat het helemaal lukken. Dan gaat het, dan gaat het gebeuren. Ja, hoeveel, hoeveel benzine moet er verkocht worden dan? Uh, nou hoeveel, dat, dat is natuurlijk niet bekend, maar alles, alles wat er binnenkomt en uh, als we er met elkaar voor kunnen zorgen dat, uh, dat er zoveel mogelijk getankt wordt, ja, dan, uh, dan, dan gaat het helemaal lukken de komende jaren. Ja. Kunnen we nog meer van dit soort acties verwachten? Uh, misschien wel, dat hangt ook een beetje, een beetje van de luisteraars af, van de businessclubleden af. En uh, als we met, met goede ideeën en goede doelen komen, dan uh, staan we daar voor open. Voorlopig tanken met passie? Denken met passie. Ja, vanmiddag om twee uur wordt het, uh, de eerste handeling uh, gedaan door uh, dominee Willem Glasshouwer. En uh, ja, ik zou bijna een oproep willen doen: van, uh, kom massaal naar Schaluinen toe in uh, vlakbij Gorkum. En uh, uh, regel een pasje en, en kom weer ontdekken. Ja. Nou, dat was een mooie gratis reclamespot. Ik, ik zal daar geen. Uh, vanwege de sympathie zullen we daar niks voor rekenen. Oké, okay, bedankt. Zet hem op. Dag. Oké, okay, bedankt. Hè. Iedereen die in de buurt is van uh, Groot Nieuws Radio Benzinestation... die kan in Nederland en België via 1008 AM luisteren naar dat uh, Groot Nieuws Radio. Uh, ga je tanken daar vanmiddag, Henk Jan Smits? Goedemiddag. Uh, nee, ik heb <laughs> andere dingen te doen. Ik denk wel vaak met een pasje, maar dat is een, een andere passie. <laughs> ja. Ik denk met een passie. Goed, dit, dit is zijn stem, die kent u. Ik kent hem ook uh, vooral als uh, streng en rechtvaardig jurylid. Uh, vaak met onafscheidelijke bril in het haar. Uh, tegenwoordig is hij meer uh, presentator bij SBS bijvoorbeeld. Henk-Jan Smits dus. Vanavond presenteert hij samen met uh, Frits Sissing... de prestigieuze beeld- en geluid-awards. Uh, te zien vooral via de site van het instituut. En dan komt de samenvatting morgen, begreep ik, uh, ja. bij de eigen NCRV. Dat klopt. Uh, en het is ook te zien als ik het goed heb begrepen bij Best 24. Kijk aan. Ook digitaal. Dat, dat is een digitaal kanaal. En dan binnenkort begint er een nieuw programma bij SBS. Dat heet Bizarre ouders. Daar gaan we zo meteen ook over spreken. Het heet Het zullen je ouders maar zijn. Kijk aan. Het gaat over bizarre ouders. Het gaat over ouders met bizarre leefgewoontes. Het zullen je ouders maar zijn. Komen we zo op, eerst even die beeld en geluiden woords. Um, uh, nee, nee, laten we eerst even terugkijken op het weekend. Dat is natuurlijk belangrijk. Ja, dat was nogal een weekend. ja. ja. Dat is bijna niemand ontgaan. 1,2 miljoen kijkers voor jullie. Dat vond ik... Uh, ja, dat was uh, vorig jaar waar we dan teleurgesteld geweest. En nu was ik ontzettend blij. Ja. Nou ja, in zoverre... 1,7 was... trouwens tijdens de uitslag. Dat was ja. nog meer. Ik was uh, ontzettend blij. Voornamelijk met de, um, het programma zelf. Uh, met name de finale. Want dat dat... dat het zag er goed uit, het klonk goed, ze waren um, gespannen en toch relaxed... en ze zongen waanzinnig lekker, waren goede liedjes. Dus dat is eigenlijk altijd nog het belangrijkste. En als daar heel veel mensen van genieten... en ik vind 1 miljoen ontzettend veel mensen... en 1,7 miljoen inderdaad nog veel meer. Maar ja, ik, het, is, het is maar een aantal, 5, zoveel miljoen... kijk naar boerzoekvrouw. vrouw, ja, prachtig. Bijna 4 miljoen naar The Voice. Bijna ja, 3,7. Ik vond dat uh, gezien de enorme media-aandacht. En, en, <lacht> en dat er die week werd gezegd: het is een populairder programma dan Idols 1. Toen dacht ik: ja, toen hadden we 5 miljoen uh, kijkers in de, uh, bij, de bij de finale. Dus toen dacht ik, ja, dan moeten toch minstens 5,2 miljoen... Uh, kijk, zo, zo zie je, dus je hoe raar je, je een tegen te Ja, zijn. maar hoe raar je dus in je hoofd kan... kan ja. Als je dan zo'n zo uh, stempel krijgt van populairder dan idols... denk je ook dat, dat de finale ook door meer mensen bekeken gaat worden. Dus het blijft een beetje een vaag begrip. Maar het niet, gaat er uiteindelijk oh, om dat je mooie tv maakt. Ja. Maar word je ook niet moe van... Ik, ik kan me zo goed voorstellen, jullie zitten heel dicht bij het vuur... En het maakt mij echt helemaal niks uit, hoor... Wie, wie de meeste kijkers treft, uh, trekt. Maar ik kan me zo voorstellen dat jullie daar zelf een beetje moe van worden... Dat is voortdurend in die wedstrijd wordt uh, getrokken? Nou, het is wel grappig dat vroeger het werd alleen maar uh, de, de, de commerciële natuurlijk... voornamelijk ermee bezig waren. Logisch, wat dat moet. Het is een commercieel station, zowel RTL als SBS. zijn commerciële zenders. En inmiddels, en dat komt mede door uh, internet, waar heel veel mediablogs zijn, gaat en, daar, daar, en daar, daar, daar komen stukken in, dat wordt uitgeciteerd door RTL Boulevard en SBS Show News... Daar wordt weer uitgeciteerd door de roddelbladen. En dan leest mijn buurvrouw het ook. En die zegt dan in één keer... gaat niet zo goed bij SBS. <laughs> en dan denk ik denk, hè? Het gaat hartstikke goed. We maken mooie programma's. En inderdaad, qua kijkers uh, hadden we het vorig jaar beter dan dit jaar. Maar voor de rest gaat het wel oh. heel erg goed met de club. Wie is er eigenlijk beter? Ben of Diensthonders? Um, dat kan je niet zeggen. Ik heb ze toevallig uh, vanochtend bij Giel op 3FM gehoord samen. En dat is dan ook wel heel erg leuk dat je hoort dat ze ontzettend aan elkaar gewaagd zijn. Als zangers uh, vind ik niet dat je kan zeggen wie er beter is. Ik kan wel zeggen dat Ben meer artiest is omdat hij veel opmerkelijker is. Die valt op en die vergeet je ook niet meer. Dat is natuurlijk wel wat een artiest moet hebben. Die heeft echt wel karakter. Waarmee ik Dien eigenlijk tekort doe. Want hij is um, voor andere mensen weer veel sympathieker. Hij heeft enorm charisma. En heeft misschien ook niet meteen de looks van het prototype popster. Maar daardoor is hij juist authentiek gebleven, net als zijn broer. Het verhaal is, we zagen John de Mol vorige week even bij Paul Witteman. En daar zei hij dat hij die formule van The Voice ook geprobeerd heeft bij SBS te sluiten. En die zijn daar toen niet mee in zee gegaan. Heb je daar nog een stem in gehad eigenlijk? Nee, ik zit niet in de directie. jij zit in die wereld. Dus dan denk ik dat ze jou toch wel even vragen van... kijk, dit voorstel ligt er nu wat vind je ervan? Dat zou ik heel leuk vinden als ze dat doen. Maar ik vind het niet erg dat ze dat niet doen. Hebben ze niet Overigens gedaan. moeten we dat wel even nuanceren. Want dat is nu een, dat, dat uh, SBS een van de elf er managers is... die de Beatles heeft geweigerd. Maar uh, <lacht> ze hebben, John heeft het eerst aan zijn eigen club, RTL, aangeboden. Daarna bij SBS kan ik me nog wel voorstellen... dat uh, degene die het aangeboden kreeg denkt van... je eigen club wil het niet. En we, dan moeten wij het wel doen. Dus dan sta je eigenlijk al 1-0 achter. En dat gebeurt. Ik ben ook uh, bezig met uh, format. Te bedenken, als televisieproducent kom ik ook bij zenders. En als de een het al niet wil, dan wil de ander het eigenlijk ook niet. Dat is niet iets Omdat heel de erg. Schokkend. Ene het niet wil. Nee, ze kijken toch right. wel heel erg naar elkaar. En dat is ook logisch. Als je eigen club het niet eens wil, waarom zouden andere club het dan moeten nemen? Nou ja goed, bij Boershoekvrouw geldt hetzelfde verhaal. Daar hebben ze ook ontzettend meegeleurd. En, en niemand ja. wilde het hebben. Nu, ja, nu, nou, nu wil iedereen het nou natuurlijk. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik dat op papier ook geweigerd had. Hoor. <laughs> had jij het verwacht dan? Nou ja, nee, maar goed, uh, dat, dat zie je maar weer. Dus je moet misschien toch eens een keer een risicootje nemen. Dan. Ja, maar uh. dat is ook bij uh, muziek en dat is inderdaad uh, bij al het creatieve werk wat we allemaal doen. Maar het punt is natuurlijk ook dat dit, dit genre, uh, op een gegeven moment denk je ook wel van het is nu wel klaar of zo. En toch komt er dan toch weer een nieuwe draai aan, in dit geval die dat Voice de. Dat dacht ik na Idols 2 al. Ja, nu is ja. het klaar. En daarna heb ik er nog acht gedaan. Ja. Dus ja, het, het blijft een populair genre en het blijft leuk voor televisiekijkers, ook als ik televisie zit te kijken. Ik ben ook gewoon een kijker. Het is altijd leuk om mee te doen. Of dat nou een spelletje Ik hou van Holland is, of dat je een jury ziet die oordeelt over een creatieve uitspatting waar je zelf ook al over hebt geoordeeld als kijker. En dan Kun je jezelf toetsen? Heb je gelijk of heb je geen gelijk? De kracht van quizzen is precies hetzelfde. Je wil meedoen. En daardoor denk ik dat talentenjachten mm. voorlopig niet weg te denken zijn. Kijk, de mensen die er verstand van hebben... die zeggen van, het, het, die voice dat is allemaal heel goed opgezet... en nou ja, breed communiceren ze dat. Want 538 doet nog mee, het radiostation, ja, Boulevard dat slim. doet er heel vaak wat mee. Maar wat, wat de kennis vooral zegt, het is, het is positief. Het is niet meer afzeik-tv. Ja, dat is meteen de makken van het programma, denk ik ik. We, het, sowieso hou ik niet van afzeiken tv en zal ik daar ook nooit aan meedoen. Nog ik noem dat in het begin streng, streng en rechtvaardig. Je hebt, je hebt naam gemaakt als jurylid door gewoon eerlijk te zeggen van nou, ja, dit is zet. gewoon niet goed. Maar dat is niet afzeiken. Ik, ik hou niet van afstijken om, om, om mensen moedwillig uh, kapot... Ik, ik vind het prima als mensen, vooral kinderen, dromen van dingen... maar als ze zich inschrijven voor een talentenjacht... moet je wel zeggen of mm. die droom reëel is. En uh, dat is mijn werk ook, om, om niet om dromen te kapot te maar maken... Maar het voordeel maar bij deze mensen was het misschien dat, dat het niet kinderen meer waren. Ik bedoel, het waren allemaal mensen die al wel iets hadden Precies. gedaan. Precies, het, het zijn semi-professionals die een kans krijgen om professioneel te zijn. Wat ik uh, zelf, uh, niet dat ik het iedere week heb gezien, daar hoor ik helaas... Niet toe um, dat komt ook omdat ik eindelijk op vrijdagavond vrij was. Maar uh, en dan wil je wel eens aan je privé uh, omstandigheden werken. Maar uh, de keren dat ik het heb gezien, viel mij juist op dat het af en toe niet helemaal zuiver of niet helemaal goed en dan wordt dat niet geduid. En dat is juist de kracht van talentenjachten. Mm. Dus ik geloof niet dat de kracht van de voice zit in dat er niet wordt gezegd wat er mis is. Dat is juist de makke. Nee, het is heel mooi gemaakt. En er werd inderdaad heel goed gezongen over het algemeen. Mm. Maar als er dan af en toe niet goed gezongen wordt... vind ik, moet je het te alle tijden zeggen. Ja. Jij hebt gezegd, uh, het was mijn laatste popstars. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Oh. Ik weet niet waar je dat Was leest. dit je laatste popstars? Nee, dat kan. Ik, ik, ik heb gezegd. Uh, ik zou het niet um, onverstandig vinden als Popstars even in de koelkast gezet wordt. Want het merk is zo sterk. Alleen het heeft nu door het afgelopen toch wel extreem lange seizoen en tegenvallende kijkcijfers, heeft het een beetje imagoschade opgelopen. En ik vind als je. Je moet niet. Uh, dan, uh, je moet het gewoon realiseren. oké. Okay, imago-schade, wat gaan we doen? Je kan wel heel hard schreeuwen, maar het is wel leuk! Je kan het beter even een paar jaar, of wel in elk van jaar even in de ijskast zetten, of koelkast, en dan er weer uithalen. En dan doe ik graag weer mee, want ik okay. blijf het een leuk programma vinden. Goed, dat, dat is bij deze nog gezegd, hij stopt niet met popstars, maar misschien even wachten. Uh, dat is dan wel een advies aan de SBS-directie? Ja, en ik, ik stop Ongevrijd. wel even met jureren. Dat heb ik, dat, daar komt de verwarring van, want de SBS gaat nu de sing-off doen. En daar doe ik even niet aan mee uh, met jureren, want okay. ik, ik wil me even op andere dingen focussen. B bijvoorbeeld vanavond die beeld en Geluid Awards. Uh, we hebben het net al gezegd, is is vooral op internet ook te zien, uh, samenvatting en via dat uh, digitale kanaal natuurlijk. Ja, uh, is, is dat leuk eigenlijk zo'n awardshow uh, te doen? Vraag me dat morgen even. Want, <laughs> want dit is de eerste keer. Is dat, uh, nou nee, ik heb, je, je, ik, heb, ik heb wel het is hartstikke leuk, want ik heb ook wel eens een, een reclameprijs uitgereikt. en, en Dus awardshows presenteren is ontzettend leuk. Ik vind sowieso presenteren. Enorm leuk, ben ik achtergekomen. Ja, waar, waar, waar kwam dat moment? Want jij komt uit de platenbusiness, je hebt dus die juries gedaan en, en bent daarna ook zelf gaan presenteren. Ja, dat, ja, dat, dat kwam eigenlijk doordat. Eh, toen ik Idols begon, vrij snel, daarna werd ik gevraagd om Albert Verlinde een keer te vervangen. Toen die op vakantie was en Patricia Pai, die de vaste vervanger was, eh, ziek was. En vervolgens, dan ben je nog geen presentator... ben je eigenlijk meer een soort entertainmentdeskundige. En vervolgens werd ik door eh, SBS gevraagd om daar eens over na te denken. En dat viel gelijk met het programma X-Factor, wat ik nog voor RTL deed. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij te horen... zelfs als jij wint met Sharon of met Richie... mijn twee finalisten die in mijn categorie zaten... dan ga je die plaat niet maken. Dan dacht ik, ja, maar waarom zit ik dan in de jury? Want dat was voor mij altijd de reden van in de jury plaatsnemen. Ja. Dat ik met die artiest verder ging als coach... And... Toen zei ze, ja nee, je zit daar als jury om, om een leuk televisieprogramma te maken. Dus ik werd eigenlijk door de platenmaatschappij gestuurd van... je bent eigenlijk <lacht> televisiemaker geworden. Toen dacht ik, dan moet je als je, weet je... Ik houd niet van dingen half doen, dan ga ik all the way... en dan ga ik naar SBS en dan ga ik daar ook presenteren. Niet weten dat dat toch echt wel een vak apart is. Wat ik toch even moest leren. Nou, je hebt al intussen wel wat dingen gedaan. Vanavond dus die, die beeld en geluid. Hoorst, samen met Frits Sissing, hebben jullie al een broodje gegeten samen? Nee, ja, ik je? ga er zo naartoe. En dan, nou ja, we hebben wel eens een broodje gegeten. En we hebben wel <lacht> nodig overleg gehad. ik vind dat Daarom zeg ik, vraag ik het me morgen. Ik vind het wel heel spannend om dat te doen. Omdat je voor het eerst dan... Je, je publiek bestaat uit collega's. Dat is natuurlijk heel raar. Ja, die gaan alleen heel kritisch maar, kijken. Van, nou, niets, dat, uh... Ik denk niet dat het uh, 250 juryleden zijn. Het is gewoon 250 uh, man, uh, collega, collega tv-makers. Ja. En dat is heel leuk. Heel gezellig. Ik verwacht niet dat die heel kritisch gaan kijken. En als ze dat wel doen... Be My Guest. Misschien moeten ze van tevoren een beetje drinken, dan valt het voor jullie ook mee als presentatoren, dan zijn ze misschien wat minder kritisch. Misschien moeten wij wel heel veel gaan drinken. <laughs> ja, dat kan ook. Laten we het nog even hebben over die bizarre ouders. Wat wordt dat voor programma? Een leuk programma. Een positief programma. Niet om ouders af te zeiken. Het wordt een programma waarin uh, de kinderen mij vragen om te helpen. Kinderen die zich dan wel schamen voor de leefgewoontes van hun ouders. Dan wel zich helemaal niet schamen, maar moeite hebben op school... omdat ze ermee gepest worden. Maar kan je ze voorbeeld maar, noemen? Wat voor nou ja, bijvoorbeeld ouders die uh, het liefst in huis lopen en <tosses> daar een gewoonte van... Prima dat er nudisten zijn, maar... <tosses> Dat kun je ook op een camping alleen doen. En als vriendjes maar, komen spelen, nou, is het dat misschien is, een beetje raar? Meestal is dat het probleem. Het zijn ook uh, ouders die zich verkleden als, als cowboys of als ridders. En dan is het vaak van, als ze dan vriendjes uh, te, te spelen vragen... dan zeggen ze, nou speel, uh, laten we maar bij mij spelen. Want bij jou vind ik het een beetje vreemd. En dat is niet leuk voor kinderen. En nou, we gaan daar op een positieve manier proberen te bemiddelen. En ik heb gisteren de eerste opnamedag gehad. En het was... Bijzonder leuker ja. dan ik in mijn hoofd had. Maar moet, wat is het doel uiteindelijk van het programma? Dat de, de, de ouder, de vader die zich toch klukkluk waant... uiteindelijk zijn, zijn tooi afgooit? Of, of wat, wat nee, is het, het, het, het uh, doel van het programma is dat het eigenlijk niet uitmaakt... hoe je leeft en hoe je eruit ziet als, uh, als je maar gerespecteerd wordt. Maar dat je ook wel uh, je moet aanpassen zonder je te conformeren. Ja. En als we nu jouw kinderen bellen, hebben die nog iets over hun vader misschien? Oh, vast wel. En ik, maar ik, ik probeer me wel aan te passen aan de wensen van mijn kinderen. Maar niet, nog, nogmaals, uh, ik conformeer me niet. Ik blijf wel mezelf. En dat is heel belangrijk. Ja. Het is niet dat wij zeggen, gooi die klukkluk -kluk pruik af en, en wees, wees jezelf. Want dit is hem. Ja. Dit is hij zoals hij is, die vader. Dus nee, dat, dat, dat is heel belangrijk. Wanneer is dat te zien op tv? Pas in mei. mei. Heel veel opnamen dagen ja. uh, Dank voor het gesprek en succes vanavond bij de Beeld en Geluid Awards. U dank horde, voor de uitnodiging. Henk Jan Smits. En uh, wat ik gezegd heb, dinsdag bij de NCV een compilatie van de uitreiking van die Beeld en Geluid Awards. En vanavond dus via internet en ook via uh, uh, kanaal 24, heet dat? Best 24. Best 24, ik bedoel maar. En Beeld en Geluid.nl dus. Zometeen uh, het mediaforum, nu eerst door al mee. Radio 1, het NOS-journaal. Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over een politiemissie naar Kunduz... heeft de Duitse NAVO-generaal Fries een optimistisch beeld geschetst... van de situatie in de Afghaanse provincie. Volgens Fries is de veiligheid er de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd... en keert het normale leven er terug. Nederlandse bijdrage zou volgens hem een belangrijke bijdrage zijn... aan verdere verbetering.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 En de politie greep in toen de demonstranten ruiten vernielden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Wintersweer is momenteel ver te zoeken in ons land. Het lijkt ook eerder herfst met veel bewolking en in het zuidoosten vanmiddag eerst nog wat lichte regen. Plaatselijk zijn er wel enkele opklaringen, maar bewolking gooit al vrij snel weer roet in het eten. De maxima liggen tussen 4 of 5 graden in het zuidoosten van het land en een graad of 7 in de kustgebieden. Daarbij staat een matige, aan zeevrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht gaat het vanuit het noorden regenen. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen, op dinsdag, valt er in de ochtend nog wat lichte regen. In de middag wordt het droger en breekt lokaal de zon even door. Het is opnieuw vrij zacht met maximaal rond 6 graden. De dagen daarna draait de wind naar het noordoosten... en keren we voorzichtig aan terug naar een meer weertype.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 Het Mediaforum Vandaag met Katrien Kel, hoofdredacteur van www.katrien.nl, uh, Journalist ook, al jarenlang. Dat, dat, dat raak je ook nooit meer kwijt, toch? Volgens mij, dat ben je gewoon ja, of je bent het zit niet. zit in je, in je bloed, ben ik bang. In je genen. Uh, genen <laughs> weet ik niet, maar bloed wel. Luc Koeman, columnist bij onder meer Metro, blogger, ook veel op internet dus aanwezig. Uh, welkom allebei. Uh, Evert-Jan Daniels, die mocht gisteren de zilveren camera voor een foto van... Mark Rutte, Geert Wilders ze Maxime vragen. Dat was een foto vlak nadat ze naar buiten waren gekomen... en overeen waren gekomen om dus met elkaar verder te gaan. kabinet met gedoogsteun. Um, terechte winnaar? Nou, ik was eerlijk gezegd nogal verbaasd. Ik vond het een doodgewone foto. En ik heb even op die site gekeken van de zilveren camera. Nou, daar zag ik zo drie, vier foto's waarvan ik dacht... Nou, die hadden van... Ja, maar goed. Het is natuurlijk altijd heel persoonlijk. Ik zag bijvoorbeeld een foto van uh, die zogenaamde aanslag op de Dam... Weet je wel? Ja. Nou, dat, dat vond ik een heldere foto. En deze vond ik zo saai. Wat is er nou? Of heb, ja. heb ik gewoon geen verstand van fotografie? Ja, het is heel erg een hele kwestie van smaak. Ja. Wat mij heel erg bijstaat is dat hechtje wat, wat dan door die tuin springt. Is ja. ook een van die foto's, ja. de eerste gedachte is dan: ah, Photoshop klaar. Maar het is het is echt. Dan ik. Ik zou dan heel erg naar die foto neigen. Maar Zoiets, het is heel erg, denk ik. deze is, is zo, zo. Ik bedoel, er gaan er toch duizend van in een dozijn. Of maar niet de, maar vraag, de vraag is natuurlijk: dus kies je de compositie van de foto? Dus bekijk je de foto puur als uh, nou ja, esthetisch mooi en zo? Ja. Of, of is het of gewoon het, het, moment. het moment natuurlijk? Ja, maar ik bedoel, wat is er nou bijzonder? Ik bedoel, er stonden waarschijnlijk 6000 fotografen op dat moment. Nou, ik begreep juist van hem, de man die hem gemaakt had, die zei: ik stond net aan de goede kant, waardoor ik nu de Zilverkamer heb en mijn collega's die elders stonden, uh, die hadden een andere foto. Nou, het is goed dat ik daar niet in de jury zit. <laughs> ja. Maar dit blijft appels met peren vergelijken. natuurlijk ja, Altijd met altijd, dit altijd, volgens mij. Lijkt me heel moeilijk. Ik ja. blij dat ik niet in de jury zit. <laughs> ja. nee, nee, zo is het ook. Um, laten we het hebben over de, uh, een betaalde krant... ...die dagelijks alleen digitaal verschijnt op de iPad. Uh, die is voorlopig alleen voorbehouden aan Engelstalige markten. Dat zei krantendeskundige Piet Bakker afgelopen weekend. Uh, Apple en Rupert Murdoch die zijn zo'n krant aan het ontwikkelen. Luc, uh, jij bent internetkenner. Ja. Heeft hij gelijk Bakker? Um, nou... Even zo, het is een beetje een onzin uitspraak, denk ik. In zover heeft hij gelijk dat als dit inderdaad het eindpunt zou zijn... van die hele digitale revolutie... dan zou je inderdaad kunnen zeggen... oké, okay, Nederland is te klein, het kan niet. Maar ik denk over jaren vijf... dat gewoon ieder gezin een uh, oprolbare beeldscherm. En dan wordt alles gewoon via dat beeldschermpje gedaan. En dan geldt het helemaal niet meer dat, dat het, ja, dat het uh, taalgebied te klein is. Het is. Ja, het is een uitspraak voor niks, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan er niks mee in ieder geval. katrien dus... heb jij de krant al opgezegd? De papieren krant? Nou, ik zou je vertellen, ik vind het juist... Ik heb drie uh, abonnementen en uh, ik ben eventjes uh, op vakantie geweest... en toen heb ik uh, de krant aan, uh, aan een aantal jonge vrienden van mij uh, doorgegeven. Dus die kregen het abonnement en die zijn natuurlijk helemaal van de iPad... en weet ik wat. En die zeiden, wat is dat eigenlijk gezellig, zo'n ja. man. Nou, dat vind ik dus eigenlijk ook. Ik wil, hij ruikt lekker, je, hij kan ritselen, je kan, dat, dat hele... Toch iets. Maar ik ben. Ik vrees dat de tijd van de kranten voorbij is. En wat jij zegt de oprolbare iPad. Ja, uh, sorry, het maakt verder helemaal niet meer uit in wat vertaal die uitkomt. Op een gegeven nee, moment is ook. het één, druk ja. op de knop en het is vertaald in de taal ja. die je wil. dus... Ja, ik vrees dat. Uh... Ja, kranten zijn heel bangelijk. Hè? Ze doen ja. er al 15 jaar over om van een groot formaat naar een volgens mij het Berliner formaat te gaan. Ja. En uh, allemaal heel bang van oh jee, wat zullen onze lezers wel niet denken? Waar ze gewoon zich op moeten focussen. Is gewoon hele goede, unieke content. En ja. helemaal niet van oh, iPad dit of dingen die je. Dat zie je dat. aan het FD. Ik bedoel, ja, ik vind, stick to the job. Ja, ik, wil, ik heb, ik weet niet of je toevallig de bijlagen van het FD afgelopen weekend hebt gezien. Nou ja, dat vind ik dan een bijlage die is zo goed. Er staan alleen maar dingen in die ik allemaal wil lezen. Dan denk mm. ik. Nou, jullie snappen dus hoe het werkt. Ja. Mm -hmm. Daar zul je het altijd mee winnen. Dus als je gewoon een goede inhoud aanbiedt... dan, uh, ja. dan komt het allemaal Lijkt goed. Me wel, ja. Zullen we het over serieuze zaken hebben? 5,1 nou, miljoen. serieus, hallo? <lacht> nee, dat was een <lacht> grapje. Want we gaan het namelijk over boerzoekvrouw hebben nu. Oh, okay. oh. 5,1 <lacht> miljoen mensen, die keken daar gisteravond naar. Uh, was weer een record dus. Uh, ja, dat is bijna geen nieuws meer. een van die boeren, Richard, die bekende... Uh, voordat hij deze dames uh, op logeerde had gekregen... dat hij eigenlijk stiekem met eentje had afgesproken. Een dag heeft hij met... Annemieke heeft zij doorgebracht. En eigenlijk wist hij, wist hij toen eigenlijk al van dit, dit is haar. Ja, dit dus is haar. schoft. Ja. Uh, dus hij wilde dat toneelstuk nog wel een tijdje doordoen. Uh, maar Yvonne Jaspers heeft hem daarvan af weten te brengen. En uh, hij moet nu die vrouwen gaan inlichten. Uh, Luc Koeman, uh, zo worden er dus gewoon spelletjes gespeeld. Ja, maar goed, het hele programma uh, is een spelletje. Dat weet je ook wel als kijker. Ik, ik zat vanochtend keek op de site van het Algemeen Dagblad. En de openingsartikel was... Uh, Boer Richard had geheime afspraak met Annemieke. <laughs> ja, gezegend ja. zei jij het land dat geen probleem heeft. Ja, ja, ik bedoel, is er eindelijk dus een boer die zijn liefde vindt... en dan wat sneller dan verwacht, meteen in de eerste uitzending of in de tweede. En dat is nog niet goed. Ja, maar het hele programma Format ligt nu natuurlijk op zijn reet. Ja, maar dan moet je bij nadenken als je dat Format gaat implementeren in de praktijk. Dat kan gebeuren. Ja. Het is wel typisch Karo, Opbiechten jij. Nou ja, je bent katholiek of je bent het niet. ja. Maar het is, het is eigenlijk wel een beetje wat jij zegt. De, de bedoeling van het programma is toch eigenlijk dat die boeren allemaal een vrouw krijgen. En één vrouw uh, een, een boer. Want er is ja, één vrouwelijke boer bij. De bedoeling van ja. het programma is om zo hoog mogelijk kijkcijfers te halen. Ja, ja, ja nee, oké, okay, okay, okay, maar goed. Maar de, we... de gedachte erachter is dat ja. de boeren aan de vrouw worden geopend. Ja, nou, dan vrouw, vindt ja. hij een vrouw Ja, Als overleid. hij nou de liefde van zijn leven vindt. Ja, ja. wie is de Karo dan om er tussen te springen? Ja. Maar... maar goed, hij wordt dus eigenlijk door dat format wordt hij ook een beetje beperkt. Dus eigenlijk. Ja. Hij ziet, daar worstelt hij door. <laughs> hij mag het eigenlijk niet zeggen, maar hij denkt, ik heb haar al lang gevonden. vond ik ook daar gaat, gaat mijn programma. aan. we moeten gewoon denken, twee afleveringen ja. uh, de mist in. Het is gewoon een aardige boer en denkt, oh zal ik mee nu ja of nee, ze hebben misschien een week te dubben en dat doet hij eigenlijk mee en dan uh, zenuwachtig camera ploegen, hengelmicrofoon, alles erop en eraan en dan vindt hij zijn vriendinnetje en dan is het nog niet goed en dan dreigen ze met boetes. Ik weet niet wat ze allemaal doen. Ja. Ik vind ja. Nou ja, ja, er zijn natuurlijk programma's. Bijvoorbeeld wie is de mol en zo. Daar -da -da -da -da -da mag zo je een, dan moet je een clausule -teken ondertekenen. Ja, ja, dat je dat je dat je anders een boete krijgt. Ja, natuurlijk vertelt. om dit soort zaken te voorkomen. Dus op zich is het dan wel weer sympathiek dat de KRO dat niet Laat ondertekenen van tevoren. Ja, maar maar wij het weten het... natuurlijk niet hoeveel boeren in het verleden al dit soort dingen hebben geflikt. Wat nooit is uitgezonden. Ja. Dat kan natuurlijk ook ja. nog. Hè? En het is natuurlijk een prachtige cliffhanger, want iedereen gaat volgende ja. week wel weer kijken. Ja, misschien is het al ingestoken. Het is weet weet. nu een, tip, ja. een tipje van de sluier is opgelegd. We gaan nu straks <laughs> nog horen hoe hij dat allemaal gaat vertellen. 7 ja, ja, miljoen. Uh, ja. Minimaal. Zeker. <laughs> Uh, dan nog even de Palestine Papers. Uh, duizenden documenten over het conflict tussen Israël en de Palestijnen zijn gelekt. De documenten zijn afkomstig van uh, Palestijnse onderhandelaars. Al Jazeera, de nieuwszender, en ook de Britse krant The Guardian... die beschikken als enige over deze documenten. Een uh, soort van Wikileaks-actie dus, ja. eigenlijk. Uh, maar uh, nu worden niet alle documenten gelekt. Is dat eigenlijk wel betrouwbaar, vraag ik me dan af? Ja, ik zelf vind het van niet. Ik zou meteen al denken van... Uh, ja. Wie heeft dit nu weer ingestoken? Ja, nou, als ik, als ik een pr goeroe zou zijn bij een van die regeringen, zou ik zeggen: van nou, we gaan een aantal ambtsberichten uitsturen. Die hebben niet waar zijn. En die, die lekken we dan. En dan komen we heel mooi in de publieke opinie in een goed daglicht te staan. Dus ik zou ja, maar, eerst willen weten of het, ja, of het echt waar is. Zo? Ik zou dat tien keer checken minimaal. Eén dus ding wat niet klopt in dit geval. Ja. Want uh, kijk, er schijnt dus in te staan dat uh, de oude stad teruggaat ja. naar, naar uh, Israël. Ja. Nou, dat is niet in het voordeel van de Palestijnen, want die krijgen nu een achterban die uit de klapt. Mm -hmm. En het is ook niet in het voordeel van de Israëli's, want die hebben dus dat royale voorstel niet geaccepteerd. Mm -hmm. Dus er is iets heel raars aan de hand in dit geval. Dus dat maakt weer dat ik denk, misschien is het toch wel waar. Maar is het wat jou betreft minder betrouwbaar, omdat het dan Al Jazeera is, die zender? Nou, uh, want dat, ze hebben de, de Guardian er natuurlijk ook bij betrokken. Ja, dat, dat, dat scheelt dan weer. Maar ik denk, als je alleen maar een Bepaald aantal documenten lekt en verder niks of ja, in de openbaarheid precies. brengt. Ja, het is zelfs als dat je een interview doet en daar haal je een paar fragmenten uit en die brengt de openbaarheid. Dat ja. zegt helemaal niks over de hele teneur van het interview. Dus nee. over de teneur van die onderhandelingen tussen de Israëli's en de Palestijnen, daar weet je helemaal niks van. Nee. Dus eigenlijk. Ik zou het niet veel meer ik ben kunnen als een journalist. journalist, denk ik. Nee. Ik ben heel benieuwd naar het programma... wat vanavond wordt uitgezonden door de VPRO... over uh, hoe het nu verder moet na Wikileaks. Mm -hmm. Want eigenlijk, we denken dus dat we heel veel weten... maar eigenlijk weten we nog steeds niks... Nou ja, kijk, ook als jullie zeggen van dat dit misschien ook wel een beetje uh, ge gemanipuleerd is, althans propaganda is, moet je je dan inderdaad als media daarvoor lenen om daar zo in mee te gaan. Zoals bijvoorbeeld The Guardian dan doet. Ja, maar je weet natuurlijk niet in hoeverre zij misschien wel oprecht denken dat ze echt bijzondere informatie hebben. Dat, het, het is eigenlijk, als mensen fout willen, dan, dan kun je er gewoon nooit achter komen. En dat is natuurlijk het angstaanjagende van dit alles. He, je denkt van, oh, nu weten we echt ineens een heleboel meer, maar je weet eigenlijk helemaal niks. Nee. Nee. En dan nog even in het verlengde daarvan. De Arabische wereld, er is een hoop aan, aan de hand op het moment. Tunesië natuurlijk. Het begint er omheen ook al, uh, al te rommelen. En de sociale media zouden daar een belangrijke rol in uh, spelen. Ja, ik geloof het er niet, in. Het is een beetje, een beetje de. Ik zou bijna willen zeggen, de natte droom van het Westen. Wat ze het liefste zouden zien, dat is die. Chinese jongen met die boodschappentas voor die tank. En dat hij dan geen boodschappentas in zijn hand heeft, maar een iPhone. En dat hij dan aan Twitter is. Maar in Nederland alleen al heb je maar een hele kleine bovenlaag die Twittert. En ik denk in die landen is dat echt nog veel minder. Ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof echt, het is volgens mij een, nou, een utopie. Ik weet het niet hoor. want nou, uh, ik, ik, ik heb, ja, ja. Ik heb een, toch nogal wat mensen die ik ken uit Iran bijvoorbeeld. En daar is veel meer aan de hand dan wij weten. Want oh, dat zeker, is helemaal zeker. dicht. Maar die mensen hebben wel allemaal contact met elkaar gewoon via sms en, en, ja. en dat soort verkeer. Dus ja, het is wel makkelijker natuurlijk om je te organiseren. Jawel, maar die overheden is ook niet stom. Hè? Als ze willen, dan kunnen ze met één druk op de knop gewoon dat hele, hele Twitter uitschakelen. Dingen, of de sms ja. iets uitschakelen. Ja. Ja, het maar goed, het, is, het is natuurlijk wel een manier, laten we zeggen, de traditionele media in die landen, dus radio, tv, dat is allemaal gecontroleerd. Dus je ja. kunt op die manier natuurlijk wel, uh, wel iets in gang zetten. Ja, ja het, zal, het zal misschien ietsje helpen, maar om nou te zeggen dat, dat de revolutie via Twitter verloopt, dat is echt te veel eer hoor. Mm. Dat, eh, maar wat goed. vind Jij op zich, het, het dat het gebeurt, wat vind je daar dan van? Dat ze erover twitteren, Maar ja. nou, ik goed, zoals, ja. zoals Harry Mendt zondag zei in Algerije, dat vond ik ook wel ja. heel grappig. Nee, dat was ik goed als ze het doen, en ik hoop, ik hoop dat het lukt, maar ja, het komt mij een beetje over als ja. zaak, als Twitter en Facebook. Het lijkt een beetje op die, op die, op die, op die, op die Polse bandjes tijdens de week aan voetbal. <lacht> die magnetische bandjes. Ja, die... die helpen tegen alles. Maar en het lijkt ook een niet. beetje alsof Twitter de ja. oplossing is voor alles. Maar dat is ja, natuurlijk dat niet. Is niet zo. Het is een van de vele manieren waarop je kunt communiceren. Misschien ja. is gewoon elkaar bellen wel veel beter. Ik weet ja. het niet. Mag ik jullie danken voor het bijdragen aan dit mediaforum. Katrien Kel, Luc Koelman. Um, wij gaan uh, zometeen spelen de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we met Rutger Werkhoven. Die komt uit Groningen. Hij is de eerste kandidaat in week 4 en gaat dus voor de, de nieuwskenner van week 4. Dat wil hij graag worden. Maar eerst een liedje van de Radio 1 CD. 21 heet het nieuwe album van Adele en daarvan Someone Like You. I heard that you're settled down, that you found a girl your Your dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you Old friend Why are you so shy? Ain't like you to hold back Or hide from the light But I hate to turn up out of the blue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 Someone Like You, Adele dus, van haar nieuwe album. Dat heet uh, 21, ze is tegenwoordig ook 21. En deze week de hele week te horen als Radio 1 CD. Rutger Werkhoofd is 26 jaar, komt uit Groningen. Welkom. Dankjewel. Doet mee aan de Nationale nieuwsquiz. We beginnen aan week 4 van die quiz. En uh, we zoeken dus de nieuwskenner van deze week. Je hebt sociologie gestudeerd. Ja, klopt. Wat, wat ga je dan doen uiteindelijk? Um, ja, het is natuurlijk heel breed, sociologie. Maar ik heb eigenlijk een specialisatie, heb ik de arbeidssociologie... Dus het is de bedoeling dat ik uh, straks bij een personeel- en organisatieafdeling uh, terechtkom. Of in de arbeidsbemiddeling. En heb je al sollicitaties lopen op dat passie? Ja, ik ben nu net klaar met uh, mijn met studie. Dus uh, ik zit nog een beetje in een opstartfase voor het solliciteren. Hoe, hoeveel jaar heb je erover gedaan, eigenlijk? Vijf jaar, uiteindelijk. Uh, vijf en een half jaar. Was binnen de... de je had niet de bijbehoefte? Uh, nee, voor, voor nee, betalen, nee, nee. Redelijk binnen de termijn, ja. ja. Nou, een student kan altijd al wat geld gebruiken. <laughs> uh, 300 euro is er uh, aan het eind van de rit te winnen. Uh, maar dan moet je wel de nummer 1 zijn deze week. Ja. We gaan uh, eerst de nieuwsfactor bepalen. Het is een wezenlijk andere missie, dat wil ik nog een keer gezegd hebben... dan de missie in Oegerskan. De Nationale Nieuwsquiz. Het lijkt daar wel. Kunnen we er echt voor zorgen dat de Afghaanse politie meer het karakter gaat krijgen van wijkagenten, van recherche... en veel minder het karakter van paramilitaire? Het verantwoordelijkheidsgevoel voor het Afghaanse volk is dat belangrijker dan de weerzin tegen een nieuwe missie in Afghanistan. Het is gewoon heel moeilijk om die mensen nu te laten zakken. Als je zo lang al daar bezig bent en je haalt er niks uit, dan nou stop het maar gewoon. Ja, het zal de hele week daarover gaan. Gaan we wel of niet naar Afghanistan? Hier is vraag 1. Naar welke provincie zal de door het kabinet voorgestelde missie gaan? Kunduz. Dat is goed. De bedoeling is dat er 545 mensen uiteindelijk gaan, politietrainers en militairen, naar die noordelijke provincie. Vraag 2. Een politieke partij hield zaterdag een vriendendag. Waarop bleek dat twee derde van de achterban tegen deelname is aan zo'n nieuwe missie in Afghanistan. Over welke partij gaat het hier? Over de ChristenUnie. En dat is goed. Het Nederlandse Dagblad peilde op die vriendendag. Uh, de stemming een beetje, de opstelling van de ChristenUnie... kan doorslaggevend zijn. Voorman Rauwvoet zegt dat hij uh, eerst eens alle informatie zal wegen... en dan zal zijn uh, fractie een beslissing nemen. Vraag 3: Toen in 2005 het eerste verzoek van de NAVO binnenkwam... voor de missie naar Oerhuis was er ook al twijfel in Den Haag. Minister Henk Kam van Defensie die was direct een groot voorstander... terwijl de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken... in eerste instantie uh, garanties wilde van de NAVO... Wat is de naam van die minister die letterlijk stelde... als ze willen dat we meedoen, is het terecht dat we eisen stellen? Ja. Nee, daar ga ik niet opkomen. Nee. Nee? nee. Gokje? Nee. Nee. Nee. nee. Ben Bot was het, de ben minister. Bot. Ja. Ja. Ja. Het kabels van WikiLeaks kwam vorige week naar voren... dat Ben Bot de goede band met de Amerikanen erg belangrijk vond. Uiteindelijk besloot het kabinet destijds dan ook tot uitzenden. Vraag 4. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ik heb echt helemaal 0,0 doorgehaald. Ik hoorde dat de werd dat gedisqualificeerd was. Ik had echt geen flauw idee waarvoor. Stefan Groothuis. Dat is goed, hij werd gedisqualiseerd. Daarna toch weer niet. Dus mocht hij toch nog de duizend meter rijden. Vraag 5. op welke plaats eindigde Groothuis... na die laatste duizend meter... in het eindklassement van het WK Sprint? Ja, de minste plaats, hè. De vierde plaats. En ook dat is goed, ja. Het goud ging voor de vierde keer in zijn carrière naar Lee. Zilver was voor Mo. En het brons was voor Johnny Davis. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Gaat heel goed uh, tot nu toe. Uh, aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, wil ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik zou een moord doen voor een gebroken hart. Stop. Pencilhunders. Waarom denk je dat? Ja, kill for a broken heart. Hè. Dat is, ik geloof, zijn single waarmee hij het moet gaan maken. Als je het al heeft gemaakt, denk ik eigenlijk. Maar. De tweede aanwijzing zou zijn geweest... mijn weekend bestond uit een hoogte- en een dieptepunt. Ja. Uh, je hebt Tattoo Bob en je hebt mij. En de laatste is... ik heb uh, de eerste editie van The Voice of Holland gewonnen. Uh, ja. Inderdaad, en de mensen thuis hadden het waarschijnlijk ook al wel door. Ben Sonders, dat, uh, dat uh, akkefietje ak was... dat zijn, uh, het huis van zijn ouders is ja, ja, ja. En uh, Tattoo Bob, nou ja, dat is ook duidelijk. Hij is Tattoo Ben. Uh, dat is ook zijn, uh, uh, zijn uh, uh, Twitternaam trouwens.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 Vandaag luidt de stelling. De politietrainingsmissie naar Afghanistan is zinvol. Uh, ook daar gaat het dus straks in standpunt NL over. Vandaag laat de Tweede Kamer zich door deskundigen informeren over het nut van die missie. Kunnen de deskundigen het kabinet helpen en voldoende partijen overtuigen van het feit dat zo'n missie echt belangrijk is? Of zijn er intussen voldoende aanwijzingen dat die missie helemaal niet zo zinvol is? U kunt dus reageren op die stelling. De politietrainingsmissie naar Afghanistan is zinvol. Bent u het daarmee eens of oneens? Soms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag ook stemmen op de website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl. Dan zijn we terug bij Rutger Werkhoven. 26 jaar uit Groningen, klapt er gelijk goed in met de factor 8. Ja. En je kan het dus mooi afmaken met, uh, met het nieuwskanon. 90 seconden de tijd, veel vragen. Als je een antwoord niet weet, onmiddellijk roepen... dan stel ik snel de volgende vraag. En het is wel belangrijk om de vraag gewoon uit te laten stellen. Mm -hmm. Want uh, doorheen praten dat is vaak verwarrend ook voor de mensen die meeluisteren. Dus we gewoon een antwoord even opsparen en dan uh, geven. Zullen we ja. het uh, gewoon doen? Ja. Komt-ie? De Nationale nieuwsquiz. In welk land is Anibal Cavaco Silva opnieuw gekozen tot president? Eh... Uh, pas. Portugal. Tegen welke oh. ploeg ging Ajax gisteren onderuit? Utrecht. Dat is goed. Van welke gezelschapsspel is dit weekend het Nederlands kampioenschap gehouden? Mensen erg je niet. Is goed. Wie is bij de vrouwen wereldkampioen Sprint geworden in Christine Heereveen? Christine Nesbit. Is goed. Over het leven van welke Nederlandse kunstenaar begint vanavond een vierdelige serie bij de EO? Uh, Rembrandt. Is goed. Wie willen de Russen waarschijnlijk alsnog een begrafenis geven? Uh, Lenin. Dat is goed. Welke vogel is opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse achtertuinen? Huismus. Is goed. Na Tunesië hebben de inwoners van ander, welk ander land... met protesten het aftreden van hun president Ali Abdullah Saleh geëist? Jemen. Is goed. Met welke regeringsleider heeft minister-president Mark Rutte vandaag gesprekken? Pas. David Cameron. Hoe heet de locatie van het Amersfoortse Meander Medisch Centrum? Dat werd ontruimd vanwege problemen met de stroomvoorziening. Lichtenberg. Dat is goed. Wie heeft zaterdag de finale van Popstars gewonnen? <laughs> Uh, Dean anders. Dat is goed. Wat hebben tientallen alcoholisten op eigen initiatief in de auto geïnstalleerd? Een alcoholslot. Dat is goed. Naar welke krant zijn documenten gelekt waaruit zou blijken dat de Palestijnen in het vredesproces in het Midden-Oosten bereid waren tot veel concessies? The Guardian. Is goed. In welk land zijn de Groenen uit de regering gestapt? Ierland. Ook goed. Op welke film gaat regisseur Jan Nijners een vervolg maken? Costa. Goed, in Hengelo hebben elf mannen meegedaan aan welke lokale kampioenschappen? Pas. Frikandellen eten. <lacht> Waar in Drenthe geeft minister Verhagen vandaag het startzijn voor hernieuwde oliewinning? Schoonwijk. Dat is goed, een krokodil in Oekraïne is ziek geworden doordat het dier wat heeft opgegeten? Mobiele op telefoon. Dat is goed, in Ivoorkust heeft Alassane Ouattara een exportverbod ingesteld voor welk product? Cacao. En ook dat is goed. Ja. Nou, goed, goed. Het is alleen maar goed, goed hoor ik mezelf zeggen. Ja. Hoeveel denk je? Uh, het zijn er meer dan tien. Ja, dat um, zijn het er inderdaad, ja. Uh, 16. Kijk aan, kijk aan. Zo, nou, uh, iedereen die deze week was uitgenodigd om aan die quiz mee te doen, <laughs> die, weet, die weet wat er te doen staat. 128 punten, meneer. Mooi. Mooi. Dat is een, dat is een mooi een Het zegt nog niks hè, maar het is een redelijke uitgangspositie. Ja, nou ja, als je zo het gemiddelde van de afgelopen tijd eens een beetje terugkijkt, dan uh, zit je daar dik boven. Maar uh, ja, je kan het treffen dat er inderdaad ja, nog precies, meer goede kandidaten zijn. Precies, Dus het blijft spannend tot vrijdag of het stand houdt, maar uh, je hebt in ieder geval een mooie voorzet gegeven. Um, als dat lukt, dan spreken we elkaar vrijdag, dan, ja. dan mag ik die 300 euro uitreiken. En dat is altijd leuk natuurlijk voor iemand die net klaar is met een studie. Maar in ieder geval twee kaarten voor beeld en geluid dat doen we erbij, een lunchradio en een mok. Nou, dankjewel. Die kan je dan straks op je bureau zetten als je, je personeel gaat aannemen. Precies, ja, dat... oké. Okay. Wie weet spreken we elkaar vrijdag. Bedankt voor het meedoen hier. Oké, okay, dankjewel. En een goede treis uh, terug naar dat prachtige Groningen, wil ik er nog even bij zeggen. Uh, wij melden ons zometeen om kwart over één weer. Uh, al gezegd, Stand.nl gaat dus over die trainingsmissie. Nu is die hoorzitting aan de gang en dan uh, de komende week gaat de Kamer daar een beslissing over nemen. Pijnpunt zit natuurlijk toch vooral bij GroenLinks, bij D66 en bij de ChristenUnie. U hebt dat net ook gehoord in uh, de quiz... Uh, dus die moeten zich nu laten overtuigen. En als dat niet gebeurt, dan heeft het kabinet natuurlijk geen meerderheid. En we zijn natuurlijk ook wel benieuwd wat u vindt. Dus ze luisteren altijd mee vanuit uh, het torentje. Uh, wel belangrijk dus om te zeggen of u het er mee eens bent of mee oneens. De stelling politietrainingsmissie naar Afghanistan is zinvol. En dan straks om kwart over één melden we ons met uh, de man die in de Eerste Kamer een prominente rol speelt. Zijn naam is Henk ten Hoeven. Uh, ja, niet bij heel veel mensen bekend, maar hij zit daar namens al die... Provinciale partijen zit hij in zijn eentje in de Eerste Kamer... en kan vaak de doorslag geven naar links of naar rechts. Wat is dat voor man? Straks een soort van portret van deze Henk ten Hoeven. Dat is zo direct. Eerst nu het NOS Journaal. <mogvijen>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 Ik ben Ernst Daniel Smit. Ik ondersteun het talent van de stichting MS Research. U ook. Dank u wel.